Hoort het mini 's avonds laat? Pardon, weet u toevallig niet wanneer de volgende tram komt? Uh, over een kwartier geloof ik. Als er nog één komt, nietwaar? Dan moet er nog één komen. De laatste tram rijdt om middernacht. Bent u zeker dat die nog niet weg is? Wat zegt u? Ja, de laatste tram is die nog niet weg. Dat ontbrak er nog aan. Kijk toch op de uurregeling? Daar, op het bordje. Daar staat het. De laatste tram vertrekt 23 uur 30. Kijk het maar na. Ah, ja, ja. Hier hangt dat bordje. 23 uur 30. Ja, dat is alles in orde. Godzijdank. Ik zou het echt niet prettig vinden als het de laatste tram al weg was. Stel u voor, hier, bijna midden in het veld. Ja. Ja. Mag ik gaan zitten? Natuurlijk. Natuurlijk. De bank staat er toch voor u heen. Dank u wel. Ja, als een mens moet wachten, is het toch prettiger dat hij kan zitten. Hm? Ja. ja, ja, ja. Houd toch ook met kletsen, mond. Sympathiek mens. Ik zou wel een gesprekje met hem kunnen voeren. Hij heeft misschien toch geen zin om te kletsen. Nog een geluk dat het niet regent. Dus toch. Als het nu zou gaan regenen, zou het helemaal niet prettig zijn om te wachten. Niet waar? Dat is waar. Die is ook niet zijn. Maar goed, dan Dank. zal ik maar praten. Hey, ik was eens in Antwerpen. Het regende toen hard. Heel hard. En ik miste mijn laatste tram. Echt? Zou je een heel verhaal gaan vertellen? Ja. Dat schijnt hem te interesseren. Wel, uh, dat was zo gekomen. Ik was bij mijn broer blijven eten en daarna nog wat blijven hangen. U, u kent dat. Uh, ik had geen paraplu bij me. Nee. Ik gaat een heel verhaal doen. Nee, ik had hem vergeten. Mijn broer zei nog... "Zeg, zei zei... Heb je geen paraplu bij, want het gaat regenen. Neem de mijne mee. Maar ik zei dat ik zijn paraplu niet wou meeslepen. Waarom zou het trouwens gaan regenen? En bovendien heb je in de tram geen paraplu nodig. Natuurlijk wist ik toen nog niet dat ik de laatste tram zou missen. Een mens kan dat toch niet vooraf weten, hmm, nietwaar? Nee, natuurlijk niet. Ik heeft je al vier keer niet nietwaar gezegd. In één woord, het was vreselijk. Je zal het altijd zien. Als je van huis weggaat zonder paraplu, regent het. Maar vandaag moeten we geen schrik hebben, zie ik. Hm? De hemel is open, overal sterren, hm? nietwaar? Voor de vijftig. Ah ja, uh, waar was ik gebleven? Ah, ik was bij mijn broer blijven eten. Ja, daar was u gebleven. Verdomme, hoe is het mogelijk? Wel, als een mens zo goed vol is, het waren stoofcarbonade. De vrouw van mijn broer kan geweldig goed stoofcarbonade gereed maken. Het is haar specialiteit. Ik was dus goed vol en dan drink je achteraf natuurlijk nog een pintje, hm? nietwaar? De keer. Ik heb dan met mijn broer nog een pintje gedronken... ...en over koetjes en kalfjes gepraat. Mijn broer is iemand met wie ik gemakkelijk over alles kan praten. <laughs> Je weet ook wel hoe dat gaat? Uh, tussen broers, hè? Huh? Nu Die is zeven. Wel? Die kijkt daar. Misschien werk ik op zijn zeven. Excuseer, ik, ik weet niet of u dat wel interessant vindt. Wat interessant? Ja, uh, wat ik verteld heb. Dat ik bij mijn broer gegeten heb in Antwerpen. Ach ja, natuurlijk. Ja, interesseert me wel. Ah, dan is het goed. Wat stom van me. Ja, ik had zo namelijk eventjes het gevoel dat... Uh, maar als het niet zo is, des te beter. Maar natuurlijk. Dan is het goed. Dus het begon daar ineens te gieten... en ik stond daar zonder paraplu aan de tramhalte. En die tram wou maar niet komen. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En in het begin dacht ik er niet eens aan... dat er iets kon mislopen met die tram. Een mens denkt nooit direct aan het ergste. Ja. Hmm, zacht hij kijkt weer zo raar. Waarom kijkt hij eigenlijk zo raar? Waarom zwijgt hij? Hè? Wat zou hij in zijn hoofd omgaan? Hij kijkt zo stiekem. Wie zou dat zijn? Hij heeft een echte Een misdadig gezicht. En wat moet hij hier nog zo laat rondhangen? Wat heeft hij hier zo laat nog te zoeken? Hier klopt iets niet. Nog acht minuten. Als mijn horloge juist loopt. Waar blijft die tram? Binnen acht minuten moet hij hier zijn. Waarom kijkt hij op zijn horloge en zwijgt hij? Hè? Ik moet iets zeggen. Anders denk je nog dat ik bang ben. De meneer heeft een mooie horloge. Oh, God. een geschenk voor mevrouw. Een heel mooie horloge. Vindt u? Ja, echt zeer, zeer, zeer mooi. Wat heeft hij met mijn rozen te maken? Hij gaat ze toch niet... Het is eigenlijk een waardeloos ding, hoor. Die van u ziet er veel waardevoller uit. Hij kijkt weer zo raar. Zo, zo kwaad. Goud? Wat bedoelt u? Uw horloge? Oh, nee. Gewoon minderwaardige rommel. Hij heeft het op mijn horloge gemiddeld. Ik zeg ook altijd tegen mezelf... Jozef, zeg ik, je zal je eens een beter horloge moeten kopen. Goeie god. Oh, ik ben ook zo hoor. Maar ja, een souvenir, hè. Maar anders... Uh, f... Hij heeft een uitgesproken misdaaders gezegd. Hij kijkt zo kwaadaald. Volgens mij is hij een dief. Spijtig dat ze zo slecht loopt. Wie? Mijn horloge? Tja, die van mij ook. Hij gaat mijn horloge afpakken, je zal het zien. De ene keer loopt ze voor, de andere keer achter. Ik heb er al aan gedacht ze weg te gooien. Dat had ik niet moeten zeggen. Zo, gewoon wegsmijten. God, misschien toch een beetje overdreven. Hij gaat ze maar afpakken. Ik ben er nu zeker van. Nee, zo heb ik het ook niet gemeend. Ik, ik zei dat maar om te lachen. Dat dacht ik al. Maar ik geef ze niet af. Nu zou de tram toch al moeten hier zijn, hm? nietwaar? Zijn achtste niet meer. Of zijn negende. Eigenlijk wel, ja. Feitelijk wel. Hoe lang zou het nog duren? Niet naar mijn of kijken. Niet kijken. Oh, het gebeurt soms dat hij wat vervraging heeft. Een paar minuten. Tijd winnen. Vooral tijd winnen. Hoofdzaak is dat hij komt. Huh? Niet waar? beslist. Natuurlijk. Hij wil me afleiden. Weer kijkt is zo verschrikkelijk. Straks valt hij aan. Heel zeker. Ik moet tijd winnen. En wat gebeurt er dan? Hoe uh, dan? Wel, toen... In Antwerpen? Toen het zo so goed? Ach, ja, ja. In Antwerpen. Dat is zijn het De mensen laten spreken en dan plotseling... He, hij is met zijn gedachte elders. Hij zal aanvallen. Aanvallen zal hij vast hè, zijn. Wel, plotseling begon het te gieten. En ik sta daar, zomaar, in mijn kostuum. Een tijdje geleden heb ik een man neergemept. Wat zegt u? Dat is het duidelijk. Ik heb het gevonden. ja. Hij werd brutaal. Daarom heb ik hem neergeslagen. Ik ben namelijk zeer sterk. Je zou dat zo niet zeggen, maar uh, ik kan zeer sterk uit de hoek komen. Ja? Nu begint het. Goeie God, nu gaat het er stuiven. Ja, echt. Hij gelooft het niet. Hij is letterlijk door de knieën gegaan. Door de knieën? Ja, ja. Door de knieën. Aha. Als ik niet naar het plein liep, is staat zeker een politieagent. Ik kan geweldig hard meppen. Echt? Ja, ja echt. Hij nee, geloof me niet. Nu ben ik verloren. Als ik één vind, verroeren valt hij me aan. En als ik er van doorging? Uh, ik kon waarschijnlijk geen karate. Wie? Die man die u neergemerkt hebt? Ah, die... die, die Jidane. Ja, uh, natuurlijk niet. Uh, tot Niet verloren. Ik kan karate. Je hebt zelfs een diploma. Dat is toch die uh, Japanse stijl? Niet ja. Wel? Ongelooflijk. Vroeger de kerel in de gaten heeft licht hier al. Om het even of hij een goede mepper is of niet, hoor. Dat gaat namelijk razendsnel. <laughs> razendsnel. Ja, ja. Ik heb daar twee diploma's van. Dat is geweldig. Ja, ik, ik heb nog een ander diploma. Niet verroeren, Niet verroeren. En dan wil ik hem nu eens mijn horloge geven. Ik heb met mijn uh, boksring op zijn kop getimmerd. Hij heeft niet eens gepiept. is gewoon door de knieën gegaan. Met een uh, boksring? Ik heb altijd een boksring in mijn zak. Dat is goed. Ja, heel goed. Die slaat me gewoon in graslamenten. Maar het verschrikkelijke bij Karate is dat alles zo snel gaat. En de kerel is gewoon van de kaart geveegd. Vernietigd. Eén slag en pats. Die piekt niet meer. Dat is typisch voor de boksing. Eén slag en pat. Ik draag hem altijd in mijn rechterzak. Dat was verkeerd. Nu kan ik mijn hand niet meer uit mijn zak doen. Met een boksering op de kop. Echtste schudding. Echtste schudding. ja. Als ik die maar karate heb gekund. Wie? Wel, Want... ah, die kerel die u neergemaakt hebt. Want uh, wie karate kan, die is toch... Een... Oh, nee, nee, nee. Niet overdrijven. Als ik nog maar mijn hand beweeg, begint hij al van karate te spreken. Hij zou tegen de boksring gewoon geen kans hebben gehad. Oh, ik zou toch maar voorzichtig zijn. Karate wordt ook aan politieagenten aangeleerd. En als ik mijn horloge en die gewoon eens op de bank zou leggen... Nu tel ik tot drie. En dan spurt ik weg. En ik neem af? Leg ze neer. Klaar is Kees. Twee. En als je eens mijn geld wil. Ja, die loopt zeker vlugger dan ik. Als hij ook al kan aan niet. Eigenlijk zou ik moeten roepen. Ik ga schreeuwen. Moordenaar! Moordenaar! Je gevader die in de hemel zijt. Laat hem dan alles maar afnemen. Laat hem dan in godsnaam alles afnemen. Ik ben een man van 42 en ik wil leven. Ik wil nog leven. Ik ga aanvallen. Ik val nog liever. Ah. Aan. Ik, vlieg hem. ik vlieg hem naar de kuil. Nu! Nee. Nee. Hij komt! Hij komt! Ik denk gered. Dat... Jezus Christus. Hij is er toch nog doorgekomen Die vervloekte tram hè? Ja. Niet waar ja, Zeker Met een beetje vertraging Maar komen doet hij Dus de hoofdzak En of Dat valt u tegen hè? So, dan heeft die boksring nu maar op ja, Moordenaar Ik zet me aan bij de watman Dan ben ik veilig. Naast de watman Naast de watman dan maar Zo Na u Na u Dat lukt niet hè? het wel niet Dank u Laat dan niet te trappen, lang, moet ik hier nog wachten? We zijn er al. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Wat is dat voor een zotspel? Dat is hier toch geen hotel? Waarom komen die nu zo dicht bij me staan? Ze zitten in mijn nek. De hele tram leeg en die twee rare kerels vlak naast me. Ik kan er bijna niet vermoeden. Waarom staan die in het vervallen? Die willen me toch niet overvallen, zeker? U hoorde het mini-luisterspel S'avondslaat van de Hongaar Florian Kalo. Vertaling: Mark Koopaard, regie Jos Joos, geluidsregie Danny Santens. Rolverdeling: de eerste man was Marcel Hendricks, de tweede man Marta Ravet en de conducteur Alex Willeke.